De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederhoek. Welkom terug, luisteraars, bij de tweede uur van De Krochten, vanavond met Jan Pijnenburg. Mijn eerste korte uitleg van ons programma aan onze gasten. Jullie, jullie zijn van welke radiostation? Zandvoort of, of... FM. Zandvoort FM, ja. ja. ja. Nou, ik ga toch even weggeven, Jan. Dat boek wat ik ja? heb, dat is van Rick Saal. Oh ja, die ken ik. Ja, het journalist van ja. uh, NSC Volkskrant, Saal, ja. uh, muziek. Uh, en uh, hij deed altijd ja, muziek bij de VPRO. Uh, ja. Ja. Dus ik vind het een leuk boek. Hij is ja. wel een beetje, nou, is een beetje een elitaire man. Ja. Wel, van, uh, nou kijk, kijk eens hoeveel ik weet. Maar ja. er zit een hele mooie quote in uh, van uh, Wim Noordhoek van de VTO-radio. Die stuurde ik aan Pim. Ja. Wij maken dit voor onszelf en onze vrienden. En de rest mag meeluisteren. Ja. Zo, zo zitten wij erin. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, ik heb er ook wel eens over nagedacht. Het spreekt mij ontzettend aan. Ja, ik ben voorlopig nog met een, een schrijver bezig. Ja, uh, nou, dat gaan we K straks ook nog... Uh, het, het lijkt wel heel leuk om... Uh, om, om zoiets te, te kunnen doen, interviewen. Ja. Ja. Nou ja, wij zijn ook maar gewoon begonnen. Tim ja. is ermee begonnen en die vroeg mij omdat ik... Uh, nou, weet ik weet niet meer waarom je mij vroeg. ja, ja. Nou, je weet ook wel te... van... Hij is een andere generatie, hij is mijn zwager. Oh, ja. oh ja. jullie zijn zwangers. Ja ja. ja, ja. En het uh, is ja, ook leuk om te kijken. toch een heel andere kijk. Het leuke van dit soort interviews vind ik dat je hele andere muziek hoort. En die verhalen die jullie kunnen vertellen, nou, die ja. zijn ook ja. Ja, geweldig inderdaad. Ja. Ja. We zijn bijvoorbeeld met Frank Kruijveld begonnen nou... Daar in het klooster wat je allemaal Pinvis, vertelde, wat hij ja. eruit vond. Je was niet te stoppen, heerlijk. Ja, ja. Ja. En dat is leuk, dat soort verhalen. Ja. Ja. Dus, uh, ja. Ja. En ik probeer dan af en toe wat, wat meer recent werk ook, uh, ook in te doen. Ja, zeker. Ja, ja. Hebben en hebben we een leuke. Ja, ja. dus, uh, en, en jullie maken daar een serie van? Of het, of? Nou, het staat allemaal op, uh, op onze site. Dus er staan nu iets van 34, 35 uh, ja, interviews 60, 50, 50. met allerlei verschillende ja. mensen. Ja. En dat uh, is voor iedereen te beluisteren. Heerlijk. Al voor eens op te staan Nog even wezenlijk los te gaan Hele Selassie Een keizer, ja dat was het. Ik zag het op zijn passie. Ayla Selassie speelt solo op zijn passie. Selassie. Eens de beker is ontvangen weet ik niet meer waarnaar. Even was ik nog verslagen, slecht humeur, het is raar, maar Aeile In alum was ik lastig, er ook net zelfde gratie. Aeile Salassit, de bouwer waarin de peper was een plassie. Eens de kijker is bevreden Vrengt hij nog maar één een in Eens de keizer is beedigd Heeft hij nergens nog zin Ella, la la la la la la la la la la la la la la la in, la la was dat wel een goede naam voor een rasterman vooral met vibraties? eigenlijk was hij op vakantie in het jongen maar met een totaal niet correct voor een keizerman hij is een lassie en zeker ja was hij elke dag een plassie I love Selassie, spilled solos up some bassy. Je kwam bij, bij, bij Doe Maar. Na je ongeluk uh, kwam je langzaam weer uh, op niveau. Ja. Doe maar was natuurlijk uitermate succesvol. Werd achtervolgd door hele hordes uh, fans. Wat, wat was jouw beleving daarvan? Want ja, het, het, het waren wel hele jonge mensen allemaal... die achter Doe Maar uh, aangingen destijds, volgens ja, mij. Ja, ja dat, dat zat ons ook wel een beetje dwars. Maar op dat moment, ja, weet je, ik kwam uit zo'n zo ziekenhuisfase en ik probeerde gewoon wat zeg maar te overleven daarin, in die hele situatie. En ik ben zelfs in vakanties van het bandje doen, maar ben ik weer teruggegaan naar het Prinsengard ziekenhuis voor hersteloperaties. Het maakte voor mij die hele periode dan een soort van uh, gecompliceerd. Ik was meer bezig om, om, om mezelf weer een beetje op te kalifaten. Maar dat wil niet zeggen dat, uh, ja. In, in die tijd zijn we met Cotan Bie opgetrokken, met Freek de Jonge, met Adele Bloemendaal, met Kees Prins, met Ariane Edeveen, ik weet niet wie allemaal. En, uh, en dat tekent die periode ook wel, dat je zoveel mensen tegenkwam en zoveel. Uh nou, maar we woonden in dezelfde straat in die periode. Hmm. En uh, kwam was ik, uh, in Den Bosch? Den uh, Bosch, ja, de Leidenstraat. En uh, dan kwam ik wel eens de straat binnen en lag er een hele brugklas voor zijn deur. Ja. Nou, nee. god, nou dat is niks van je. Daar woont hij, daar woont ja. hij. Hm? Hoe groot was Doe Maar? Ja. ja, het was. Als je de, de stad in ging, dan had je het gevoel dat wij ook wel op de markt of bij de VD alles heen vol met die posters. En gadgets en. Parfumilia. Per, per ja? Ja, dat, maar dat maakte het op een gegeven moment. Een, dat laten we zeggen, iedereen die je echt kende, die probeerde dan zijn of haar kennissenkring of familie weer in aanraking te krijgen met jou. Oh. En uh, families met commerciële belangen... die hadden eens dus ook een commerciële belangen in jou. Erg, zo, ja. Um, ja. Het was... Uh, Ik denk wel eens dat de doe Maar één van de grootste bands in Nederland is geweest... Ja. qua ja. populariteit ja, zo, ja, dat ja. zou best ja. kunnen. Ja. Ja. Ja. Maar ja, het was inderdaad een, een hele jonge fansvraag. En, en spraken jullie onderling ook wel van... door het type muziek wat je maakte... Mm -hmm. Dat genereerde dat... dat, dat massale publiek. Uh, of, of zagen jullie dat verband niet? Of was het gewoon een verrassing van... Nou, wij maken eigenlijk wat we nu leuk vinden. En als... bijvang hebben we ineens... een gigantisch succes. Maar ja. ze het er zelf door overvallen? Uh, Ernst en, ja. en, en, en, en ja, ja, maar kijk, die kennen elkaar. Die hadden samen samengespeeld... in het kleinere van Boudewijn de Groot. En die... die... Kijk, Ernst was al op een hele lange trip met die hippie band CCC... en daarna met wat andere bands... probeerde die een, een vorm te vinden voor wat hij dan in zijn hoofd had. En, en die vriend had al een heel vals spoor eigenlijk gehad... als Engelstalige soloartiest in een hele rij. En dat was ook niet gelukt. En, weet je, het is dan toch op een gegeven moment zoeken naar een ge deler die, die iets, iets zegt. En de stap die vrienden nam was denk ik, dat hij zei van al oh, die, die andere muziekstijlen, hup eruit gewoon ska en reggae that's it, punt en de stap die ernst maakte was dat hij ineens iemand herkende die ook op zijn minst het wilde proberen in het Nederlands want hij had dan wel al Engelstalig als soloartiest gefungeerd maar hij had talloze Nederlandstalige liedjes geschreven voor allerlei artiesten in Nederland dus die samenwerking, dat bleek, toch, die bleek ineens op hetzelfde spoor te komen. En die vrienden dus zeggen van dat geluiden zijn een kloten, Want die was een, al één keer gaan komen kijken. Andere geluidstechniek is. Weet je wel, het werd zo'n beetje ineens een hele korte tijd zo... Het werd alles op zijn plek gezet. Dat is mijn theorie. Ja. En zo heb ik het denk ik zien gaan. En, en ook, wat je ook vaak ziet... Dat mensen die juist die hele grote rivaliteit hebben als twee haantjes tegenover elkaar, dat het dan toch ineens een moment is dat ze denken, oh shit, weet je wel, jij hebt wat ik wil hebben, en ik heb wat jij wil hebben, en dan kunnen we niet ruilen, of zo. Ja, ja. En, en die, die sfeer heb je altijd gehad tussen Ernst en Hennie. Maar het was wel de intentie, ja. uiteindelijk, om succesvol te ja, zijn. Dat, en, en... Tuurlijk. Tuurlijk, kijk, vriend had het al opgegeven, die had al iets, ik ben gewoon begeleidingsmuzikant, ik speel ook een bruiloft, ik vind het wel best. Ja. Oh. En... Uh, dus Ernst is eigenlijk de, de, de, de grote animator geweest om het door te, door te zetten. Nou, het was zijn bandmodel al. Het werd hem gemeten, want ze hadden de bassist naakt op de cover van de eerste ja. plaat gezet. Dat zal niet zo gaan werken, denk ik. Maar, maar het hele idee zo van Nederlandstalig, dat was Ernst tegen de verdrukking in. Want hij had al het aantal bands Engelstalig gezongen. En het enige voordeel dat we hadden was Peter Koelenwijn, eigenlijk in wezen. De rest waren allemaal die kermisartiesten. Dus ja, ik weet, ik weet goed dat. Het was een succes toen Henny erbij kwam. Ja, maar toen ergens bij Belde, toen, ik weet het dat ik. Wat? Nederlands Nederlandstalig? Ja, ja, ja. ja, dat dan, was wel was nieuw toen. Ja, ja kon ik kon helemaal geen chocola van maken. En heel lang kon ik het, ook naar die auditie, dacht ik dan, wat, wat heb ik nou gedaan? Ik weet het gewoon niet. Maar ze zeiden ja, je kunt het wel. En nu een nummer van Henny Vrinten. Vaders zijn verraders. fluistert tot zo op mij maar hoe lang kan... Ik kom, wat heb ik nu geschaamd toen ik merkte dat Niet langer hij, maar ik opeens de sterkste was Mijn vader, hij zei nooit in overbodig woord Zo, ook niet op die avond van die vreselijke moord Met kerstmis greep hij vlekkie, mijn liefste konijn En gaf een welgemikte slag, we gilden allebei Laat nog even in de war. Laat nog even in de war. die tweede hele reunieperiode en alles daarna was fantastisch en heb ik helemaal geen klachten en, en ja kijk Ernst en Hennie die waren wie ze waren en hebben ze dat zo goed mogelijk proberen te doen en dan gaan er toch allerlei dingen mis en, en zo is het leven weet je, wel? je probeert wat en je er lukt wat en, maar ik, ik kan niet, ik heb nooit kunnen zeggen voor mezelf, weet je wat, ik, ik ga dus een beetje de sessie kant op of nee, ik ga toch proberen een in de, in de succesvolle ben spelen, weet je wel, het is gewoon wat komt er op je pad en wie belt je? Ik, ik had erg het geluk omdat ik naartoe maar een beetje gef, licht gesillusioneerd was. Gewoon door de hele situatie en de druk. En er werd ons op het eind nog een ton beloofd en die hebben we nooit meer gezien. En je. Het, was, het was eigenlijk gewoon zo, het ging met dat big bang, ging het dicht. En toen ben ik naar een uh, concert van Luc van Akker gaan kijken. Die was op dat moment nummer één. in. Uh... Maar bij avond. Ja, ja. Maar hij was daarna ook een met Anna, Zanna, een liedje van hem. Ja. ja. En was nummer één in België. Ik vond het heel leuk klinken een mijn autoradio. En toen dacht ik, ga eens kijken, we spelen in Paradiso. Het klonk vooral erg goed. Die was geproduceerd door David Rhodes, de gitarist van Peter Gabriel. Dus ik hoorde die sound op de radio. Ik ging naar Paradiso. Ik zie die band spelen. Die vond ik wel oké. Het was een Engelse band, had hij ingehuurd het geluid niet zo tenderend en toen even later sta ik boven de bar, er staat ineens de Luc van Akkert naast me en uh, hij zei, hey, uh, ik ken hem verder niet hoor, maar uh, ik zegt, hoe vond je het? Ik zei, nou ja geluid niet echt helemaal te gek. En, uh, ja, ik vond dat die ridmesexy. Het wel erg jazzy opvatte, Dat materiaal voor jou, zoiets weet je Ik zal het wel een ja, beetje ja. bollig <laughs> Maar wel dat je er weer kijk op had. Ja. Ja, ja. En ze zei: Oh ja, heb je je telefoon? Nou, een paar weken later belde hij. En toen bleek dat die Engelsen uh, terug waren naar Engeland. En toen ben ik een paar jaar, twee jaar lang getoerd. Ja, hij was zo gek als een deur, die man. Maar uh, sympathiek. <lacht> En die band klonk eigenlijk hartstikke goed. En, en toen heb ik ook gezegd, wat ik gewoon vaker probeerde, als ik bij een band binnenkwam en iets beviel me echt niet, maar de rest van de band wel, dan zei ik, ja, dan moet hij er ook wel eruit? Dus toen dus heeft hij ook een nieuwe geluidsman, die van Doe Maar, ingehuurd. En toen, begon het ineens te klinken, een goede Engelse zangeres. En van het een kwam het ander, want toen kwam ik daarna bij Blaine Reininger. Daar heb ik echt van... Malmeu, Tromsø ja, in, in Noorwegen, een topje toert door alle landen, Zwitserland, Oostenrijk, ja. Berlijn, Hamburg, hele Europa afgestraaid. Ja. En to toen kreeg ik een telefoontje van Favre uh, van Ham, de gitarist van uh, Jean Maire. En toen ging ik met mijn broers. En toen, en toen vroegen ze mij voor een tournee van, weet ik veel, in ieder geval Frankrijk, heel Frankrijk, Duitsland en Nederland. En eigenlijk door met een touringcar. En, en, en toen gingen wij hem op bezoek. Ja, dat het jazzfestival in Wielsen. Gigantische villa. En uh, een grote vleugel in de tent. En toen zei ze, ja, we, we willen graag dit, dit hele tour. En, uh, en toen gaandeweg dat gesprek begreep ik dat, dat ze helemaal geen band hadden. En hij speelde gitaar. En toen voelde ik, ja, weet je misschien ook een bassist, een, een pianist. Een, saxofonist. Ja. Achtergrond. Dus ik had die hele band samengesteld. Dan dus ja. op op toen <laughs> Toevallig dat je langs <laughs> Een paar weken later daar gaan zitten... met die hele band. En ik vond het goed klinken. En, uh, toen ben ik met... Maar ze hadden me niet verteld dat ik... drie weken later zouden we op... Uh, een Belga pop festival spelen... samen met Tina Tunnen... En nog wat grote bands. Het stonden over 40.000 mensen. Zo. Met die band die, die ik net te samengesteld. Ja, ja, ja, ja. ja, dat was een lach. Ja, dat klonk hartstikke goed. Je, en is daar nog wat van bewaard gebleven? Ja, dat kan je op YouTube zien. Dan moet je uh, invullen... Cholabin. En dan Igor en Ray. Vreemd genoeg twee achtergrondzangers bedacht. Twee uh, gasten uit de Oekraïne. Ja. Oh. Ray en Igor. Okay, en ik die, uh, in plaats dat je met een meisje een mooie vrouw had op het podium, heb je hebt dat ja. twee kerels erachter Ja, nou, Cholomeer was wel, destijds wel een aantrekkelijke verschijning. Waanzinnig. Ja. Was en stilte. <laughs> en wat zo'n die, die goed zegt. Ja. Als je die opnames ziet, hier, je hebt ze gewoon zes liedjes in een soort medley okay, achter elkaar geplakt. Ja. Maar als je die, het is allemaal Engelstalig, maar ja, ik, ik vind die band hartstikke goed klinken. Haar, die, die mocht mij niet of zo. Ja, die had mij gevraagd en die zat zwaar aan de kook en de whisky, Johnny Walker, en die heeft eigenlijk daarheen hele nee, lang probeerde mijn kop eraf te slaan. <lacht> Letterlijk? met elkaar. Ja? ja. En, en maar jij zit achter je drums, dus dat scheelt. <lacht> ja, ja, nee, maar mijn broertje die riep van, Bukke. ik, ja, bukken! <lacht> ja? <en, en, lacht> ik ik, ik vertrouwde mijn... Broer, nooit. Voor geen meter. Maar op dat moment dacht ik ik moet. Ja. En hij hoorde gewoon als een gitaar. Een Steinberg. dwars de ruimte naar mijn hoofd. Echt? Het oh. okay. ja. Ja, dan moet er toch iets fout zitten, volgens mij. Ja. ja. Een beetje spanning. Ja. Dat, maar ja, dat luidde dan ook het einde van, van de samenwerking in? Nee hoor. Dat niet? Nee. <laughs> <laughs> ik ben daar totaal niet door intermineren. Want dan ja, had ik goed. met Karel, de gitarist, die later bij Vitesse komen. Ook al, die gooide ook met gitaar. Dat was voor mij even gekomen second nature. <laughs> tempo was weer scheisse. Het tempo was weer helemaal verkeerd. Ja, hij werd naar die toneel weer gedumpt. Zoals al haar uh, musical directors, <laughs> waar ze een verhouding mee had. Daar gaat het niet om, maar hij was gewoon, hij was psychopathisch. dat was echt gek. En, en omdat hij haar man was, moest ik wel naar hem luisteren. Hij was de, ja. Je ja. Zo, de musical director. Zo. Maar ik, ik kan ook niet midden in een toneel zeggen, halkadoki, nee. dat weet je, dat doe je gewoon niet. Ja, tenzij ze letterlijk die dood proberen te maken. Maar je hebt heel veel getoerd, zo te horen. Ja. Vind je toeren leuk? Ja, ja weet je, de Caribbean was helemaal te gek. Ja. En, uh, <laughs> ja. En, en, maar ja, maar ja, Noorwegen. <laughs> Koud, en, en, tromzen. En Noorwegen was ook helemaal fantastisch. Ja? Dan liep je gewoon ja. door het stadje trum en had je twee wallen van sneeuw twee meter hoog. Je waren hoger dan ik, lopend. Ja. ja, ik vond het gek. En, en, je zat dan... Als je jong bent, het is dus Ja, en van die zaaltjes, weet al twee, een paar honderd mensen, zo, zo net gezellig. En, ja, als ik daar terugdenk, we hadden één gitarist en, en Blaine Ryan speelde zelfs viool, goed viool, piano en keywords. En had een waanzinnige stem, die man. Echt een soort David Bowie geluid, weet je wel. Als, als hij begon te zingen, dan... Nou ja, en... en, en, en... De rest stond, de, alle bassen stonden op, op in een sequencer. Dus ik zat elke avond met zo'n sequencer te spelen. En dan ga je heel erg basic en strak ja, van spelen. Ja. Weet je wel, niks te veel. Ja. En dan zo'n gitaartje erbij. Ja. Mensen gingen helemaal uit hun zak. Maar, hij... maar je noemt nu Blaine uh, Reinigen. Ja. En ik uh, nou, keek natuurlijk ook in mijn uh, platenkast, want ik zag dat jij daarmee samengewerkt had. Ja. Met uh, Ralph en Florian Go Hawaiian. Dus dat verwijst naar Kraftwerk. Ja. En dat zijn natuurlijk weer de uitvinders van de elektronische drumkit. Ja, Mr. Wolf kan Maar ik was er, wel erg benieuwd hoe je dan die Blaine Reininger uh, bent tegengekomen. Want het, die zat ook in Tuxedo Moon. En Tuxedo ja. Moon vind ik echt muzikaal. Ja, het uh, geef, hè? Echt avontuur en, ja. en, en hartstikke goed. Het is en dit vind wow. ik echt. Ja, ja. ja. Dus uh, nou, ik vond het wel heel mooi. Ik vond het wel ook, uh, ook op jouw lijst van met wie je allemaal hebt gespeeld. Dacht ik dacht van: wauw, ja. dat is. Uh, nou, in bepaalde kringen is dat wel een grote naam. Ja. Nou, ik vond de indruk weg in de figuur ook. En, maar ik ben een vierde bassist waarmee ik ook bij, uh, bij jean Maire speelde. Uh, Leon van der Akker. Maar goed, die, die tipte mij van, heb je zin om op toe te gaan? Ik had het nooit van gehoord. En, en voordat ik wist, zat ik per trein vooral. De rest, per trein naar Noor en Stockholm en Bergen en al die plekken. Al die clubs en hippe clubs en nog hippere clubs en zalen. En, toen gingen we die allemaal af. En zijn vrouw leeft er nog, uh, hij leeft nog volgens mij, en zijn vrouw, ja. um, drankjes zak, sigaretjes zak, zo echt zo'n zo, typisch uit de film, gewoon, nou, hij met zo'n snortje, zo'n zo sigaretje, zo'n tuitje, weet je wel. Hij was echt gewoon een gentleman, ja. dag en nacht, en ondertussen zich volgens pillen stopte, weet je wel, ja. <laughs> maar ja. En het publiek, hij was gewoon een hele hippe artiest op dat moment. Dus in alle hoofdsteden van Europa kwam, kwam een hippe scene kijken. Weet je wel. De mensen die, die dit toen deden, die tripten helemaal. Ja. Dus had je zo'n zo paradieszaal. Zo maar dan in. Ja. Had je duidelijk een ander publiek dan bij, uh, bij Doemer? <laughs> <Nee, maar> ja, <sorry. laughs> Ja, dat raakt elkaar soms natuurlijk helemaal niet. Allemaal ja, bij Douma denk ik toch wel, zeker tot het moment die reunie. Dan zie ik toch wel... Toen is het publiek meegegroeid met je. Ja, maar je, de, je de, ziet de, gewoon een mix yeah. van de samenleving. Weet je? Yeah. Ja, er zitten heel jonge kinderen, maar ook heel oude mensen. En ik vind dat aspect wel leuk, toch? Dat je als band. Wat je misschien bij de Stones tegenwoordig ook ziet. Ja, dat zeker. je gewoon al die generaties maakt, gaat moe uit. Ja. ja, ik vind dat geinig. En dan nu het nummer: Rolf en Florian Go Hawaii van Blaine de met Jan Peinenburg op drums. Op een zeker moment ben je uit Nederland vertrokken. Ja. Uh, je woonde in Amsterdam volgens mij uh, destijds. En uh, je bent toen met je vrouw. Ja. Ik weet niet of je vrouw al was. Nee, die was er al een aantal jaren. Ja. ja, ja, ja. Maar uh, ja, toen... Eigenlijk komt dat voort uit die hele Doema-Reunie-periode in de Ahoyal. En, maar ik had al eigenlijk heel vroeg in mijn leven het gevoel van... Ik wil een keer een beter klimaat wonen. En toen... Uh, ja, toen, toen zijn we gewoon gaan zoeken... een beetje Portugal en Spanje... gewoon in de vakanties reden we een beetje rond daar... maar ik kon eigenlijk niks vinden... en het was jaren later... en dat was dan in 2001, denk ik... toen vonden we een stuk grond... ik dacht, nou, hier kan ik mijn ideeën wel... verwezenlijken... het komt eigenlijk omdat ik... denk ik, omdat het, toen ik... Uh, jaar 14 was, dan hoorde ik... Ringo in een interview zeggen dat de Beatles... een eiland hadden gekocht in, in Griekenland... En dan zouden ze dan vier huizen op gaan bouwen. Een studio, een zwembad, een catering. En toen dacht ik bij mezelf als 14 jaar in gaan Dat dus kan ik ook. Dat is het helemaal. Als ik dat ooit genoeg voor elkaar zou kijken. Maar meer zoals een illusie of een droom. Ja. Totdat in 2000 had ik eens wat geld. En toen, toen hebben we uiteindelijk ook veel gedoe. En dat was naar aanleiding van die reunieoptredens van Doelen. Ja, ja. Toen het voor het eerst van mijn leven wel wat cash. Dat, dat, ja. Wat ga ik godsnaam doen? Maar goed, toen zijn we daar uitgekomen. Maar ja, dat was gewoon een, een ruïne op een berg. Niet meer alleen omdat je het uitzicht mooi vond. En dat je dacht, nou ja, hier, hier kunnen we misschien Wat vermaakt, uiteindelijk ja. wel wonen. Okay. En, en dat ben ik toen helemaal gerestaureerd. En, en toen kwam ik er op een gegeven moment achter dat, toen ik dat gerestaureerd had, pas tien jaar later of zo, toen het klaar was. <laughs> toen had ik uh, woonhuis, drie appartementen. Studio, wat? En toen dacht ik even shit, dit is, dit is de droom van Ringo. Weet je ja, ja. Niek, die, niet Zonder, maar en, en die ruïne, daar kon ik precies dat in doen, maar geen meter verder. En in die tien jaar dat je aan het verbouwen was, ben maak je nog maar, steeds muziek of niet? Was je alleen maar bezig met... Nou, nee, ik heb wel concertjes georganiseerd hè, in de zomer. Maar ja. het, het is niet zomaar een verbouwing, want jullie kregen in het begin die vergunning niet rond. Ja, er zit daar een heleboel toestanden mee ja, Spanjaarden ja, zijn wat lastig. Uh, heb je hebt twee jaar op moeten wachten en de, de, in die periode heb je iets gedaan waar je anders waarschijnlijk nooit gedaan zou hebben. Dus, dat is ja. dus aan dat pad langs dat huis heeft hij de hele muur gemetseld, zodat hij een terras kreeg. Ja, dus ja maar ja, het, het gaat zoals het gaat, op een manier is die dromen ook wel gerealiseerd. Ik heb daar heel veel concerten met het geluid gedaan, elke zomer. Eén plekje vlakbij is een restaurant. Dus als daar bands speelden, dan sliepen ze bij ons en, het daar... en ik deed daar de techniek, of ik speelde daar. Zo heb ik die tijd wel doorgebracht en, en ook echt concerten georganiseerd. Een veel logies, Veel logies. Nou ja, het is een beetje zo'n cultureel centrum, je. Probeer je dan. Je kon opnemen, daar dus hebben bands uh, platen opgenomen. Dus het was wel echt een, een studioruimte. En waarom in Spanje, niet in Nederland? Nou, oh. omdat in Nederland al niet te betalen was. Oh, dat scheelt, ja. Ik heb ja. dit gekocht ja. voor heel weinig geld. Maar je wilde ook ja, ja. vanwege het klimaat. Van ja. Dan, he? ja, ja, precies. Dat, kijk, dat was het eigenlijk, het klimaat. En dat je nog, dat je zoiets nog gewoon kan doen. Nou ja. ja. Zonder, nou ja in Spanje was het ook niet simpel, maar het kon wel. En de relatie heeft overleefd, want het ja. is wel een... Ja, ja. Nou, ja. Mijn man is klusser. Nou, ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, die woorden zijn voor jou, Pim, maar uh, het legt wel een beslag op je partner en je moet allebei dezelfde kant op willen. Zeker, nee. zien. jullie zie... groeien de beide dezelfde kant op. Ja, weet het gaat op een hele hoop gedoe gepaard, maar uiteindelijk, zij was meer de architecte, zo, die wist waar het naartoe moest en ik was meer degene die... het deed, of laten we zeggen, die stenenstafelde, maar ja, ik zag het ook wel, je ziet het om je heen, relaties die uit een vreed land naar een ander land gaan, dat is al lastig, en dan iets daar gaan doen, dat is nog lastiger, dus in die zin zie je de fouten om je heen, Die zijn we daar al redelijk doorheen, maar we zitten nu op het punt dat, als je die 75 wil dat gewoon niet meer, al het onderhoud. En het is altijd, toch altijd meer dan je denkt. Je denkt elk jaar weer van, oh, een jaar voorbij, wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Maar, dus het is maar meer zo van, wat kan je lichamelijk nog aan Vandaar dat we het nu proberen te verkopen. Ja, en ja. de Spanjaarden ook als volk, of het algemeen, ...zeer relaxed, maken probeer probeer zich niet druk te maken hebben... ...met de politiek, niet, niet heel veel... op. ...of misschien als je heel diep gaat graven Maar, maar je, je zei dat uh, uh, verschillende bands zijn langs geweest... ...die hebben ook opgenomen daar... Ja. Zij, ze ...zitten daar bekende mensen tussen? Ja, misschien uh, is Spanje of... wel bekende namen... ...en uh, ja, de Cooper Test is een band die ik tegelijkertijd met... ...de McNuffin Seven ben begonnen met Jan Koper... ...een soort fusion band... Dat is van kinkopen. Ja, om af en toe iets anders te doen. Ik heb ik, bijvoorbeeld, ik heb ook wel een aanvraag gegeven, een gegeven van een beroemde band in, in Spanje, maar. Dat soort stress wil ik niet aan, want de studio is zo gecompliceerd. Het leven op 1200 meter is gecompliceerd, want je, je water bevriest, maar goed, uiteindelijk hou je altijd je elektriciteit, dat je hebt een generator om die batterijen op te laden. Het is niet geen 1, 2, 3'tje. En als je dan daarnaast de druk van een studio om een geluidsstudio met al, oh, toeters en billen een beetje oké okay te houden en zorgen dat je altijd elektriciteit hebt en water, dat is een jezelf al een behoorlijk stress, laat staan als je verantwoordelijk bent. voor een Dat is bijna niet te doen. Tenminste, ja, dat zeg ik. Natuurlijk is het altijd, als je, als je heel ruim ja. budgetten hebt. Het is volledig self-supporting daar. Ja. Of niks van de niet, uh, volledig off-grid. Ja. Ja. Dat beseffen mensen niet, op het moment dat ze bij jou zitten op te nemen, dat de elektriciteit uitvalt, nee, dat het niet zomaar zijn. even ja. Plop. Ja. En, en die, die druk, Oeh. ja, ik heb het een paar keer gedaan en, uh, dat ga je nu niet meer doen. Nee, nee die druk die wil ik niet meer. Maar ik heb het vaak genoeg geprobeerd om te zeggen van, nou ja, weet je wel, het, het, het is voor elkaar gekregen. Het werkt allemaal en, uh, en nu ja, weer iets anders. Knap. En dan nu van de band De Jeugd van Tegenwoordig. Die naam hebben we eerder horen vallen. Het nummer Get Spanish. La ciudad de Toluca especializado en la elaboración de este pero también se fabrican de pequeñas empresas familiares en la mosca en el ya, ya, ya, ya. Hola, supermercado de la por aquí. Let's get Spanish. Hola, supermercado de por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. I bring Olazi, Ola Di, Idi J, it is Panyat, wey. I bestang, man, tis geen pingo. I krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch, nikke yo no quiero. Hanger met message kero. Hier, in my Spaanse talk, donde está mi dinero? We're not just friends, nunca no friends. Los gezelligitos, donde están genitos? Oh. Costa del Sos los gecelegitos, domésticos. Oh, Costa del Sos Hola supermercado, de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Hola supermercado, de la bancos por aquí. Let's get spent From Get Spanish. Get Spanish. On. Claro que sí. Claro que no. Los jóvenes, masculo del pueblo, spazo boscauissa, forty house chorissa, boquetejo con manchego, dat is fabachejo. En años del diablo, dat dia is, de is de so. costa dezo. En años del diablo, dat is the costa de costa dezo. Yo quiero es mi far, yo quiero vomitar, yo quiero comer. Desmen yo con yo, con yo. Los gestellegritos.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 la supermercado de la bancos por aquí. let's get spanish get spanish get show get spanish on. hola supermercado de la bancos por aquí. let's get spanish get spanish show get spanish show yes this is error free Je hebt een soort grafische opleiding ooit gevolgd, ja, ja. Met video-editor geweest. Ja. Heb jij dat ook dat je bepaalde zaken mengt... of laat beïnvloeden in je muziek? Van, nou ja, ja, ja. wat je meeneemt. Moet ik even goed nadenken, hoor. Nou ja, weet je... Ja, ik... ik, ik, ik, ik ging met mijn moeder... Uh, toen ik, ja, vijf, zes was... De Cinemak... Cineak? Cine Cine Cine bij Damrak, geloof ik. En uh, mijn moeder was erg... Uh, Lief van die Walt Disney filmpjes en, en die, die nam, ze nam mij mee. Want zij komt uit Amsterdam, kwam uit Amsterdam en um, wilde rond kerst altijd met ons, even met de kinderen naar Amsterdam toe om de familie te zien. En we gingen naar die filmpjes. En ik zat alleen maar te bedenken van wie heeft toch dit allemaal bij elkaar gebracht? Dan zat je een sneeuwwitje te kijken. Sneeuwitje, uh, de geluidseffecten, de muziek, de editing, de stemmen. Hè? Er moet iemand zijn. En pas, veel later, toen ik een beetje vastliep in de, in de muziek, to, te veel op toeren geweest, toen dacht ik, weet je wat, ik uh, probeer gewoon editor te worden. En daar is ook een heel traject. Maar goed, ik heb een jaar lang mijn videobedrijf gewerkt. En, en toen ben ik zelfstandig als editor uh, dingen gaan doen. En toen heb ik ook heel veel met van die mensen die met daarmee te maken hadden, in ieder geval of, of filmpjes maken met effecten. En, zelf ook effecten maken, teksten in beeld krijgen, et, et, et, et. dus dat heb ik al vijf jaar voor, nou we zeggen ja ik werkte voor iedereen, voor RTL 4, RTL 5, VPRO, MTV, ATV, um, <lacht> Productie IDTV. toen ik had twaalf opdrachtgevers, dus dat heb ik vijf jaar lang uh, Zo. in die wereld gezeten. Toen had ik een maand of wat, weinig te doen. En toen belde we eens Rob Kruisbel van de Gigantjes mee, van Nou, ah, ja, heb je zin in een met de Gigantjes in het theater? En, uh, en ik had weinig te doen. En ik, daar kon ik helemaal niet tegen. Ik dacht altijd van, nu is het opgehouden. Je? Als je zelf je chef bent, je zelf moet zorgen voor de opdrachten. En ik was ja. altijd met die boekhouding bezig. En dan kijk je ineens tegen zo'n gat aan. Ik kreeg er trouwens ook veel met uh, een heel, heel seizoen lang met uh, Vergoch, Theo Vergoch, en Max Pam, en Jeroen Henneman programma voor de at 5 de Hoestijn Leeft, waarin Max en uh, Jeroen de Amsterdam beoordelen De okay. Amsterdam lopen. Yeah. En ik zat dan te, da dagenlang met de Theo te editen en kwam die gasten binnen of het al wat, wat geworden was. Het. Mm -hmm. Dus ik zat helemaal in die wereld en toen belde ik eens op Kruisman. Theatertour en ik doe een auditie. En ik, zoals ik vaak denk, van, ja, ik kan die shit helemaal niet spelen. Dus, maar goed, ik ga wel. Want ik had voor mijn gevoel altijd ook het idee, een beetje achter van ik moet het wel doen. Als ze me vroegen. Dan wordt word toch niks in en in dan kan ik gewoon weer door. Dat dacht ik in Duitsland toen ook, met, met Doema en dus, Dan kan ik ook met die tour doorgaan. En zo ging dat hier ook. Het was ook hartstikke leuk. Volle zalen, redelijk volle zalen. En toen ben ik. Uh, ...daarin eigenlijk een beetje ontspoord geestelijk. En toen ben ik... Uh, ...toen ben ik letterlijk... ...zo'n beetje alles wat ik opgebouwd had... ...in die editingwereld heb ik gewoon verknald. Toen ja. een manisch te verschijnen. En, uh, en toen ben ik uh, ook uiteindelijk wel... Uh, ...manisch, psychotisch... ...in een inrichting beland. En toen ik er eenmaal uit was... ...een paar maanden later... ...toen was ik alles kwijt zeg maar... ...behalve mijn relatie die, die, die hing aan een touwtje. En toen ben ik... Uh, ja, met het geld wat ik toen, ik had ondertussen in die editing tijd, ja het wordt al heel, heel persoonlijk. Ja. Had ik gewoon een, een etage gekocht van een regisseur voor heel weinig geld, die was ondertussen het dubbele waard geworden. Dus had ik wel wat zakgeld. Toen ging ik gewoon een winkeltjes en posters, van, van zes tot, uh, nee, of whatever. Weet u dat ook weer? Expo. Expo, ja. En dat heb ik toen een tijdje gedaan, toch wel... Uh, om, om weer helemaal tot mezelf te komen... en te beseffen wat... toen kwam ik al pas achter dat ik... manisch depressief was. Dat was de eerste oh, keer. Ja. Ja, dat ik ontspoorde. En dat ik wel die andere keren waar het mis was... nu wel kon plaatsen. Maar toen niet. Toen ben ik die winkel begonnen. Toen ben ik heel langzaam weer tot mijn zinnen gekomen. En uh, toch op een gegeven moment... Uh, en was de muziek toen even weg? Ja, ja. Ja, ik heb misschien af en toe wel iets... gewoon als mensen me vervroegen... of wel iets... Ja, ik heb tussendoor ook nog een toename met Ouder en de groot gedaan, ja. Toen ik eigenlijk weer net aan het herstellen was, probeerde ik dat weer te combineren, die winkel. En, en toen woonde hij weer in de bos even. Hè? Ja, ja. ja. Dat en, en, maar toen, toen, toen, toen, op een gegeven moment heeft Henny Vriend me weer gebeld voor die reunie. En, en toen begon het circus weer opnieuw. Okay. En toen vond ik het uh, heel ingewikkeld om daar geestelijk uh, chocola van te maken. Ja, dat is me toch wel weer gelukt. Uiteindelijk met een vriend, drummer, die, die me hielp met weer peil komen. En, en, uh, en toen... Maar raak je het dan kwijt? Ja je, je... Nou, nee. ja, je raakt het kwijt. Maar als je dan, als je dan een flinke periode weer flinkte tegenaan tegen. Wat raakt. raak je dan kwijt? Je uithoudingsvermogen? Nou, of het belangrijkste is, is, is je zelfvertrouwen. Dat, dat ja. Als drummer begint er alles mee. Als je, als je twijfelt over jezelf, dan, ga, dan zit je al... Ben je op de schuivend vlak... Ja, zo. ja. ja. Een, gek, maar Sorry, maar veel drummers zijn dan ook een beetje... Een ...beetje gek. Ja. ja, misschien wel. Ja, nou ja, uh, uh, John Bonham, uh, Keith Moon... Ja. Ja. We ...zijn toch niet... Mick Fleetwood? Ja. ja. Nou ja, ik, ik ga daar niet vooruit uit de weg. <laughs> ja. Nee. Ik weet nog al een keer met uh, een, een back to the sixties of zo met shocking blue, de reek, reek jou naar Zwolle. Uh -huh. En toen ging ik me soundchecken en in de tussenliggende ruimte gingen we bolen met shocking blue. En toen kreeg Robby van Leeuwen een telefoontje. Banana Rama staat op één met Venus. Ah. <laughs> Oké, okay. <laughs> Ik ben, ik, ik ben heel, heel content dat ik deze weg gekozen heb. Dat ik gewoon mijn neus ben achterna gegaan. En uh, gewoon goed, toch tegen de verdrukking, in van wat mijn vader wilde. Toch gewoon naar dat spoor. En op een of andere, ik moet wel zeggen, geheimzinnige weg, denk ik, is het goed gekomen. Want het is gewoon niet voor iedereen weggelegd. En, en ik, ik heb net zoals uh, Louis erbij, ook zo'n sessie drummer in Nederland. Talloze praten gespeeld heeft. Zijn hele leven tot zijn tachtigste gespeeld. Voor een paar jaar geleden overleden. Maar... Een muzikant gaat nooit meer pensioen, toch? Nee, dat nee. zeggen ze. En, nee? ik, ik, en, en het is ook de ambitie. Die, als je geen ambitie hebt, gaat het sowieso nooit lekker. Dus je moet ambitie hebben. En als je dat je hele leven lang vasthoudt, dat gaat nooit helemaal weg. Dus je wil, volgende week heb ik een beetje de artiest uitgegaan op een familiefeest van mijn familie. <laughs> dat is fantastisch. <laughs> en dat kan ik dan toch niet laten. Weet nee. je. Als je muzikant bent, dan moet dat er gewoon dan moet, dan moet je iets doen. Ja, het dat moet dus eruit. Ja, dus als iemand aan mij vraagt een jonge uh, muzikant van ja, ik wil zo graag uh, op het podium uh, heb jij geen tips voor mij? Dus het enige wat je kan zeggen is de, dat is niet in vraag. Je moet naar dat podium nu. Je moet, je moet het nu doen. Je moet ja. nu laten zien dat je, dat je het kan en dat je het wil. En, en dat er geen andere route is. En als je dat gaat bedenken, maar ja, dat, dat is nogal een knop. Tenzij je meegaat er een mega vindt, Die vanaf, vanaf zijn geboorte weet dat hij geniaal is. Die maar de vraag is, ja, is denk ik: hoe kom je op dat podium? Ja, ja. Dus gewoon ja, alles het doen wat je moeilijker. maar kan bedenken. Ja, duizend, maar al die jongetjes vreemd, die nu stand-up comedians zijn, die, die zeggen dan allemaal van... Uh, hoe ben je al begonnen? Ja, ik, ik deed gewoon André van Duin na tussen ja. de schuifturen bij mijn ouders. Dus ja. Ja. Dus elk moment wilde ik André van Duin. Zo begint het gewoon. Ja. Ja. Er is geen andere. Ja. <laughs> ja. Nou ja, en dan vlieguren maken. Het ja. is ook gewoon en dan, uh, uh, zeker, totdat de, de mensen. ervaring opbouwen. Ja. Ja. Ja. Maar hoe dat kan, of hoe dat... ik zou zeggen, als ik nu achterom kijk, zou ik het niet doen, denk ik. Zou ik het nooit aan beginnen, maar. Ja, dat ja. kan je niet vragen. Het is... spreekt elkaar wel een beetje tegen. Ja, maar dat, dat is het verwarrende. Dat ja. als, je dan, maar als je te lang gaat nadenken. dan uh, zie je die momenten. als je een zieke aanslag zo. in de beugels, in de stijve beugels. dan je dan alleen maar dood. Dan ja. Bedoel, ja. Ja, daar word je dan een beetje. Die mening uh, uit. Tot zover ons interview met Jan Pijnenburg en René. Jan bedankt. René bedankt. Dik natuurlijk bedankt, luisteraars bedankt en tot de volgende keer.